Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Griekse premier Mitsotakis lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens een exit poll gaat zijn centrumrechtse nieuwe democratie ruim aan kop met zo'n 40% van de stemmen. Vijf weken geleden ging Griekenland ook al stemmen. Mitsotakis won toen al, maar zonder absolute meerderheid die volgens hem wel nodig is voor zijn plannen. Nu lijkt hij die meerderheid wel te krijgen. De linkse partij Syriza krijgt volgens de prognose zo'n 16 tot 19% van de stemmen. Tot nu toe is ongeveer een kwart van de stemmen geteld. Er is nog altijd veel onbekend over de afspraken die gisteren zijn gemaakt... tussen het Kremlin en Wagner-leider Prigozhin. Door de deal beëindigde het Wagner-huurlingenleger de opmars naar Moskou. De overeenkomst kwam tot stand dankzij bemiddeling door president Lukashenko van Belarus. De Russische president Poetin heeft vandaag opnieuw contact gehad met Lukashenko. De twee presidenten belden gisteren ook al twee keer met elkaar om de situatie te deescaleren. Bij een sportevenement in Hoorn zijn zo'n 90 mensen onwel geworden door de hitte. zijn deelnemers en toeschouwers van het evenement Iron Man. Volgens de veiligheidsregio konden de meeste mensen ter plekke worden behandeld. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Deelnemers moesten in Hoorn vandaag een triathlon afleggen. Er werd bijna 2 kilometer gezwommen, ruim 21 kilometer gerend en 90 kilometer gefietst. Bij de burgemeester van de Brabantse gemeente Drimmelen is vannacht een stoeptegel door de ruit gegooid. Hij heeft aangifte gedaan en noemt het een trieste actie. Ook zegt hij dat hij is geschrokken. In totaal zijn er twee stenen naar het huis gegooid. Eén daarvan ging door de ruit en heeft veel schade aangericht in de woonkamer. Boy Scholze is sinds december burgemeester van Drimmelen. Hij woonde net drie dagen met zijn man in het huis waar de stoeptegel door de ruit ging. Het weer het is nog zonnig bij ongeveer 28 graden. Aan het einde van de avond raakt het bewolkt. Vannacht vallen er een paar buien mogelijk met onweer. Morgenochtend hier en daar nog een bui. Daarna zon en wolken. Het wordt een stuk koeler. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1547. Mijn naam is Berno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Veel nieuwe werken. We beginnen in tegenstelling tot anders met een single. En de single is van Kerani. Zoals ze was afgelopen week jarig. En bracht gelijk ook een nieuwe single uit. Het heet Sailing, Daar beginnen we dus mee. Dan onze grote vriend Rodrigo Rodriguez. Die, de grote shakuhachi-speler. De Japanse fluit. Maar nu begeeft hij zich op ambient gebied. Ambient sketches is een EP'tje. Met de, wat werkjes. Daarna komt uh, eens even kijken Dallas. Dallas David Oga. Met sirens en seagulls. En um, ja, dat is ook op zich wel een lekker werkje. Dan gaan we terug in de tijd met... Uh, Even kijken, in 2021 toen bracht Vincent Boot een Nederlander, Tales from Atlantis, uit. Even kijken ik dacht dat ik nog meer Nederlanders had. Oh nee, nou, dat was Gerani natuurlijk, Erika. Goed, pixelradio.info, daar kan je alles terugvinden. Dit programma zonder gesproken woord en natuurlijk de playlist. Ik wens je heel veel luisterplezier.